Het is tien uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaargezet... voor de verwachte sneeuwval van morgen. Er wordt 3 tot 7 centimeter voorspeld. In de loop van de ochtend gaat het sneeuwen in het zuiden van het land. Daarna breiden de sneeuwbuien zich uit tot in de noordelijke provincies. Rijkswaterstaat stuurt de strooiwagens de weg op voordat het gaat sneeuwen. Tijdens de sneeuwbuien rukken de wagens zo nodig opnieuw uit... om vooral de snelwegen zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken. Ook voor maandag wordt sneeuw voorspeld. De ANWB gaat uit van een drukke ochtendspits... maar er wordt dan geen recordlengte aan files verwacht. In de Gazastrook is een Palestijn bezweken aan de gevolgen van varkensgriep. Eerder eiste de epidemie al levens op de westelijke Jordaanoever. In de afgelopen 48 uur overleden vier Palestijnen... aan de besmetting met het H1N1-virus. Twee in Ramallah, één in Hebron en nu dus voor het eerst één in Gaza. Sinds december zijn honderden Palestijnen met het varkensschiepvirus in contact gekomen. Het dodental van de epidemie komt nu op 21. De directeur van een Palestijnse gezondheidsorganisatie zegt dat alle slachtoffers kinderen en bejaarden zijn. FC Twente heeft maar ten dele geprofiteerd van het verlies van mede koploper PSV gisteren. In Enschede kwam de thuisploeg niet verder dan 0-0 tegen RKC. Daardoor loopt Twente maar één punt uit op PSV. Onderin de Eredivisie deed nak goede zaken de ploeg uit met 1-0 van VVV door een doelpunt in blessuretijd. Heerenveen ging in eigen huis met 1-0 onderuit tegen Heracles. En bij de wereldbeker schaatsen in Calgary heeft Jan Smekens de 500 meter gewonnen. Hij deed dat met een Nederlands record van 34 seconden en 32 honderdste. Dat is 800 sneller dan het vorige nationale record dat ook op zijn naam stond. Het is voor Smekens de tweede wereldbeker zegen van het seizoen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, overwegend droog, minimaal rond min 6. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. In het zuidoosten kans op ijzel. Temperatuur ligt tussen min 3 graan in het noorden tot plus 1 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Hé hey, Lievert, er staat een hele enge man voor draam raam naar binnen te gluren. Wat?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 Daar is een effectieve oplossing voor. Adverteer met uitdips op radio 1, 2 en 5 en 3 FM in de bekende rubriek Lekker Weg in Eigen Land. Meer informatie over Lekker Weg in Eigen Land vindt u op de website van ziltezakenalekmaar.nl Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 of ga naar ereviselive.nl voor een uniek aanbod. Dan zijn we weer gauw kijken hoeveel het bij AZ Vitesse is, Richard. 1-0 is het geworden voor de thuisploeg in een fase waarin AZ wat meer, of Vitesse moet ik zeggen, wat meer initiatief nam. Slaat de thuisploeg dan eindelijk toe via El Tidor, de Amerikaan. De bal wordt geopend naar de linkerkant Koetmoenson. goede voorzet vanaf de flank. Veldhuizen ziet er daar toch niet zo lekker uit de keeper van Vitesse. En met het hoofd kopt de Amerikaan Joti El Tidor, de bal tegen de touwen en zo leidt. AZ verdient. Na 57 minuten in Alkmaar met 1-0. En We willen natuurlijk ook weten wie de 1000 meter in Calgary gewonnen heeft. Sebastian Timmerman. Dat is Shawnee Davis, de, de winnaar van die 1000 meter, want Samuel Schwartz en Hein Otterspeer kwamen er niet aan in die uh, laatste rit. Otterspeer wint wel de rit van de Duitser, maar met 1-8-17. Geen persoonlijk record voor hem en was hij bijna zeventiende van een seconde langzamer dan Davis. Davis wint dus Kjeld Nuis met zijn persoonlijk record tweede. En Nuis is de nieuwe leider in de stand om de wereldbeker. Michel Mulder ook op het podium hij wordt ook in het persoonlijk record derde. Ryan Ferry, let's stick together. AZ staat voor tegen Vitesse, Richard van der Maanen. En het is dik verdiend, een uur gevoetbald, telt hij door de doelpunten te maken. 12e goal van hem dit seizoen, daar gaat AZ weer door het centrum. En Vitesse heeft het moeilijk, moet nu alles zeilen. Bijzetten via Kalas wordt er goed verdedigd aan de rechterkant. Dan meegeven via Abibara. Mogelijkheid voor de ploeg uit Arnhem. Maar een uitstekende sliding van Gorter, de linksback van AZ. Bal gaat over de zijlijn. Publiek doet nu ook mee. Er zit veel sfeer nu in het stadion. En AZ voetbalt bij Vlagen weer heel aardig. Ook in de tweede helft. Nu de vrije trap van Van Ginkel. Oei, oei, oei. Wat slecht. Zomaar in de voeten van Etienne Rijn Rijs stond op 3-4 meter afstand. Een paas over ongeveer 15 meter. Dat mag toch eigenlijk niet gebeuren. Nu aan de linkerkant. Koetmoensong gaat het strafschopgebied in. Voorzet en daar is de 2-0. Ja hoor. 2-0 voor AZ. Het is Raymond Berens uitstekend gevoetbald van AZ. En Berens die in de eerste helft al twee aardige kansen kreeg voor AZ. Tikt de bal nu in de 62ste minuut van dichtbij tegen de touwen. En zo leidt AZ dus nu met 2 tegen 0. Prima uitgespeeld deze aanval. En alle spelers van AZ kruipen nu bij elkaar. En vieren het feestje gezamenlijk Veldhuis. Met de armen in de zij nog eens kijken hoe die goal tot stand van de voorzet is op maat van Roetmoedson. Die dat heel goed doet. Kasja verdedigt wel, maar zit er niet goed bij. En ook in het centrum ziet Vitesse er niet goed uit. En dan is het Perens die dus de goal kan maken voor AZ. Vorig jaar werd het hier in Alkmaar tegen Vitesse. 4 tegen 0. Het zou vanavond zomaar weer kunnen gebeuren. 62 minuten zijn we onderweg. En Vitesse, de nummer 5 van de Eredivisie kijkt tegen een 2-0 achterstand aan tegen AZ. Terug naar eerder op de avond toen Heerenveen met 1-0 verloor van Heracles. Uh, Armenteros van Herakles uh, begon op de bank... omdat de kans erin zat dat hij naar Anderlicht vertrekt. En dat had uh, zijn trainer Peter Bos goed ingeschat. Want zojuist is bekend geworden dat Armenteros inderdaad... per direct naar België verkast. Philip Koken haalde hem toch nog voor de microfoon. Samor, het is bevestigd. Je gaat onmiddellijk of je gaat maandag al naar Anderlecht. Hoe vind je dat? Ja, het is, uh, het is, uh, het is uh, natuurlijk uh, mooi nieuws. Het, uh, het is een grote mooie stap uh, die ik uh, ja, nu mee mag maken. Uh, ja, daar ben ik heel trots op. En, uh, ja, ook heel dankbaar. Ben je verrast dat je dit nu hoort? Of wist je het eigenlijk al? Nee, ik wist niks. Maar ik uh, wist wel dat het mogelijk was. Dus uh, ja, verrast niet echt. Want uh, ja, natuurlijk, het, het speelt back and forth nu al... Uh, een paar weken dus. Um... Ga je nu liever dan uh, straks in de zomer? Ja, is, um, dan maakt niet mensen veel uit hè. <laughs> ja, nee, het is. Uh, het is uh, nee, natuurlijk is het mooi. Dan uh, heb ik daar ook de tijd om, om aan alles te wennen. Een uh, ja, nieuwe taal en nog een teamgenoten. En, uh, en uh, ook een speel van uh, speelwijze en dat soort dingen. Dus uh, nee, het is, uh, nee, het is natuurlijk altijd mooi als je een stap kan maken, dan, uh, dan is het natuurlijk heel leuk. Je hebt hier de laatste 20 minuten gespeeld voor Herakles. Met welk gevoel ga je hier weg? Ja, met een, uh, met een heel goed gevoel. Ik ben heel dankbaar. De club heeft uh, heel veel voor me gedaan. Ik, uh, ja, het is me nu 3,5 uh, seizoen dat ik, uh, ik hier ben. En, uh, nee, net als ik zei, ik uh, ben heel dankbaar voor alles wat, uh, wat ze voor me hebben gedaan. Ze hebben me een, uh, een goede kans, en een eerlijke kans gegeven in de Eredivisie. En uh, ja, ze hebben eigenlijk. Uh, ik ben uitgegroeid tot, tot de speler die ik vandaag ben. En, uh, dat is eigenlijk bij heerlijk gebeurd. Dus. Nog één ding, één laatste ding. Wat wordt jouw rol bij Anderlecht? Ja, mijn rol nu? Uh, ja, gewoon concurrentie om in de spits te spelen natuurlijk. Ze hebben daar een, een fantastische spits die nu, uh, die nu in de Afrika-cup is. En, uh, ja, hij is er niet, uh, momenteel niet. Dus, uh... dus daarom hebben ze je meteen nu al nodig, denk je? Ja, dat, uh, dat, zou, dat zou zomaar zijn. Het, uh, Natuurlijk, uh, ik zal mijn best doen om, om daar aan de bak te komen. Samuel Armenteros van Herakles naar Anderlicht. U hoort gegroezenmoezes op de achtergrond. AZ Vitesse, wat is er gebeurd Richard? Het is feest in elk 3-0 is het al voor de thuisploeg. Goal opnieuw van de Amerikaan El Tidor. Met een heerlijke kopbal à la Beb Bakhuis. Goeie voorzet van Gorter vanaf de linkerkant. En met het hoofd is het El Tidor die zijn tweede goal aantekent. En zo... Wilde, dus ongekende wilde eigenlijk voor AZ. Het publiek in uh, opperbeste stemming hier natuurlijk in Alkmaar. Want AZ laat zeker ook weer in de tweede helft uitstekend voetbal zien. En Vitesse dat het dus al zo moeizaam deed in de laatste drie wedstrijden van uh, 2012. Staat nu dus op een uh, eclatante 3-0 achterstand. En dat is niet best zorgen voor Fred Rutte. Diep weg uh, stopt in de dugout. In die koude dugout hier in uh, Alkmaar. Zorgen voor hem vroeg om drie versterkingen. ...aan eigenaar Mirab Jordania. Heeft er nog niet één gekregen. En Vitesse is gewoon van slag. Je ziet dat aan alle kanten. Tjomme speelt de bal nu hopeloos terug achter de man bij Van der Heijden. Die weer terug naar Veldhuizen. Koetmoensson gaat naar de bal toe. Maar Veldhuizen trapt hem dan diep richting Van Ginkel... ...die er in deze wedstrijd eigenlijk ook niet aan te pas komt. Het is AZ dat gewoon feller is, gretiger is. Graag deze wedstrijd wil winnen in de laatste zes wedstrijden. Slechts één doelpunt geproduceerd. Dat is natuurlijk bijzonder weinig en zes. 10 september was de laatste keer dat AZ hier in eigen stadion een wedstrijd... Uh wist te winnen. Nu misschien dan eindelijk eens een keer Vitesse, dat in de middencirkel via Ibarra iets probeert, dan uh, van de bal wordt gezet door El En in de middencirkel geeft, scheidsrechter Weegreef dan een vrije schop aan Vitesse, dat op zijn sterkste is als het uh, kan counteren. Maar die tijd is natuurlijk voorbij. Vitesse moet het spel gaan maken. Daar zijn ze doorgaans niet zo goed in dit uh, seizoen. En uh, AZ, dat speelt uh, heerlijk frank en vrij. Ongelooflijk veel vreugde bij die derde goal. Ook bij Gert-Jan Verbeek, die met zijn uh, muts de dugout uit kwam stuiven en het feestje vierde met de enkele spelers van zijn ploeg. AZ speelt dus goed voetbal in deze wedstrijd en staat voor met 3 tegen 0. 67 minuten voetbal in Alkmaar. van de cars. De vreugde kan niet op in Alkmaar. 3-0. Richard. 20 minuten nog in deze wedstrijd in Alkmaar. 3-0 voor AZ. Dat bij vlagen prima voetbalt. Elk balcontact wordt met gejuich ontvangen door het publiek hier in Noord-Holland. En Theo Jansen met zijn linker natuurlijk staat nu voor een vrije trap. Een metertje of 4-5. Vanaf het strafschopgebied draait de bal dan in. Heel erg matig. En de bal gaat gewoon over de achterlijn. En dat... Uh... Zorgt natuurlijk ook weer voor wat applaus, wat cynisch applaus hier vanaf de tribunes. Nee, Vitesse heeft het niet. Vitesse is van slag eigenlijk al een aantal weken. Vorige week zag ik ze in Spanje op trainingskamp. Daar was het weer uitstekend. Elke dag 20 graden. Prima omstandigheden, maar ik zag heel weinig plezier in de groep. Dat zie ik sowieso al uh, dit uh, seizoen bij Vitesse niet of nauwelijks. Het is allemaal wat uh, krampachtig. Het voetbal was natuurlijk in de eerste seizoen zelf lange tijd goed. Maar was ook vooral gestoeld op de grillen van Wilfried Boni die er 16 inlegde. En ook vorig seizoen ging Boni met uh, Ivoorkust mee naar de Afrika Cup. En ook toen ging het een uh, fase heel erg slecht met uh, Vitesse. En werd er met name in die eerste wedstrijden uh, na de winterstop... ...werd er veel verloren en veel punten werden er toen gemorst. 3-0 dus in de 72 e minuut. En AZ mag weer een corner nemen. Vanaf de rechterkant getrapt. Veldhuizen moet eruit. De bal wordt weggekopt. En dan kan Theo Jansen die bal proberen in het spel te brengen voor Vitesse. Dat mislukt, want er komt alweer een voorzet van AZ richting Rijnen. De bal wordt weggekopt in het strafschopgebied door Van Ginkel. Dan gaat AZ er via Koetmoensson even flink stevig in. Maar wordt er ook een overtreding gemaakt door Van Aanholt ...die de beste kans kreeg... ...in deze wedstrijd. Dat was allemaal nog in de eerste helft. Maar in de tweede helft sloeg AZ dus toe. Via twee goals van uh, Eltidoor en een hele mooie ook van Berens. En nu een vrije trap voor AZ na die overtreding van Van Anot. Want zo zag Weegreven het allemaal. Een vrije trap die genomen mag worden vanaf een meter of 18... Twee metertjes dus vanaf het strafschopgebied. Rutten, de coach van Vitesse, zojuist gewisseld. Heeft Havenaar ingebracht voor Simon Tjommer. Een aanvaller dus voor een middenvelder. Maar het is allemaal veel te laat. Want de spanning in deze wedstrijd is eigenlijk weg. Dat is jammer. Maar het komt AZ gewoon toe dat het hier met 3-0 voor staat. Het is dik en dik verdiend. De vrije trap nog altijd niet genomen. Maher, hij staat achter de bar. Ook uh, El Tudor zie ik staan. Het muurtje wordt op afstand gezet. Door scheidsrechter W. daar staan vier Vitesse na. In. En El Tidoor in de wind hier in Alkmaar gaat dan aanleggen voor die vrije trap. Want Maher is weggelopen, het moet El Tidor gaan worden. De Amerikanen die dus al twee keer scoorde, aanloopt de vrije trap. En via de muur gaat de bal dan over het doel van Veldhuizen. Corner voor AZ in de 74ste minuut alweer van deze wedstrijd. 3-0 dus de tussenstand. PSV verloor gisteravond op eigen veld van Pek Zwolle. Het werd 3-1 voor de Zwollenaar. En dan denk je... FC Twente zal wel profiteren, maar FC Twente kwam op eigen veld... niet verder dan 0-0 tegen RKC. Ronald van der Geer met de trainer van RKC, Erwin Koeman. Ik denk dat je hier een beetje met een dubbel gevoel staat. Want uh, een punt is een resultaat, maar het hadden er zomaar drie kunnen zijn. Ja, ik denk dat wij een, uh, een geweldige wedstrijd hebben gespeeld... naar onze mogelijkheden. En, uh, we hebben Twente weinig ruimte gegeven. Uh, we zaten goed op de man. Uh, we hebben, denk ik, heel weinig kansen weggegeven. Zelf aan de bal hebben we gedurfd uh, om te voetballen. En dat is bij Tijdenweilen zeer goed gelukt. Uh, ik denk dat we de beste kans hebben gecreëerd. Alleen we hebben niet gescoord en dat is jammer. Uh, voor de Westen zou je zeggen van uh, gelijkspel, speelden ben je dik en dik tevreden. Uh, achteraf kan je zeggen van uh, als er eentje had moeten winnen waren wij. Maar oké... Okay, uh... Wij zijn blij met het punt en zeker op de manier hoe dat gegaan is. Ja, want de tevredenheid is er voor het spel en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dus uh, we zijn in ieder geval weer doorgegaan. We zijn de winter, winterstop goed doorgekomen, dat blijkt vandaag. De jongens hebben alles gegeven en, uh, en zeker op de manier zoals we gevoetbald hebben tegen de koploper. Je hebt een andere spits er vandaag in, hè, omdat Chevalier geschorst is. Uh, had het met Chevalier wellicht anders gelopen? Want je ziet wel dat hij moet vechten om het niveau aan te tikken. Ja, dat klopt wel. Maar Mart Lieder heeft een jaar geleden speelde hij nog bij Purmestein. En nu staat hij tegen de koploper van de eredivisie te voetballen. En je ziet dat, uh, dat hij gewoon keihard werkt en ook beter wil worden. Uh, maar ik denk dat hij nog een lange weg heeft om echt uh, zeg maar een nummer 1 spits te worden bij een subtopper in, uh, in de eredivisie. Maar uh, hij werkt ervoor en uh, hij, hij is leergierig. En voor hem was dit bij ons de eerste keer dat hij in een eredivisiewedstrijd in de basis stond. Dus, maar ik moet zeggen dat, dat hij het naast mogelijkheden heeft gespeeld en dat hij het goed gedaan heeft. Wat, wat heb jij in de Widdershop? Je bent in Turkije geweest, daar heb je tegen Stuttgart gespeeld, goed resultaat gehaald, gelijk gespeeld. Wat, wat heb je met de jongens afgesproken? Wat, wat, wat is een beetje de teneur geweest van het trainingskamp? Nou, dat we nog uh, drie maanden echt keihard moeten werken... Om, uh, omdat uh, een, een x-aantal ploegen dicht bij elkaar staat. En je ziet gisteren dat een PEC bij PSV wint. dan krijg er ook zomaar weer drie punten bij. Uh, kijk, als je de eerste twee wedstrijden zou verliezen... Dan, uh, dan sta je gewoon bij de onderste vier, denk ik. En uh, het ligt heel dicht bij elkaar. Maar oké, okay, we pakken hier een punt. En ik denk op de manier hoe dat gegaan is... dan moet weer het vertrouwen uh, zijn die we normaal ook uitstralen. En uh, als ik deze wedstrijd uh, bekijk... Dan kan je zeggen, we zijn in ieder geval goed uit de winterstop gekomen. En dat zei Erwin Koeman, de trainer van RKC. En dan gaan we natuurlijk ook naar de andere kant, naar FC Twente... en dan praten we met Peter Wischhof. Het is een ah, eerst even, een eerst even, eerst even Richard, Richard. 4-0 voor AZ en weer is het El door. Wat een avond voor de Amerikaanse zegt. jongen jongen. 4-0 tegen Vitesse, wie had dat gedacht vorig jaar was dat ook de uitslag. En nu zijn er nog 14 minuten te spelen. El krijgt de bal gewoon voor zijn schoen. De verdediging van Vitesse ziet er echt heel erg slecht uit. Zoals zo vaak deze wedstrijd. Wat een ruimte krijgt hij daar. Geen Kasja, geen kalas. De bal kan uh, voorgezet worden vanaf de rechterkant. Aanname met de borst. En vervolgens van dichtbij is het raak. 4-0 AZ Vitesse. Ja, en u hoorde Peter Wisschoff van FC Twente. Het was al begonnen, maar hij hield toch even zijn mond en gaat nu weer beginnen. Het ja, is een, uh, een katterig gevoel, denk ik. Ik bedoel, je komt met een goed gevoel terug uit Spanje. Is dat nou in één keer weg? Nou, in één keer weg. Uh, ja, het verduisde lust, hè, En twee punten verloren. En je weet uh, wat de concurrentie heeft gedaan aan PSV. En je weet ook nog wat er komen gaat. Ja, dan moet je gewoon drie punten pakken. En je hebt eigenlijk de hele avond de bal... Want zo is het. Ja, dat klopt. We hebben de hele de bal gehad. En we kwamen eigenlijk makkelijk over de middenlijn heen. Alleen uh, daarna uh, stond RQC goed opgesteld. Stond stonden eigenlijk met, met bijna tien man uh, achter de bal. En uh, ja, moet ik moet zeggen dat ze goed verdedigd hebben. Maar wij hebben het, uh, ja, toch uh, niet vaak genoeg uh, de ruimtes kunnen vinden Bun. En als die de momenten er waren, en als het anders is moet je het zeker zeggen. Zijn er toch ook een bepaalde nonchalance bij de spelers die misschien wel eens creatieve brein vormen? Ja, ik, ik denk dat we te vaker moeten schieten. Ik denk dat we soms te vaker doorcombineren. En uh, ja, het was de laatste 30 meter was het uh, ja, was gewoon niet goed genoeg. En hebben we hebben daar te weinig afgedrongen en, en geen doelpunten gemaakt. Dus uh, ja, dat lijkt me duidelijk. En dan sta je achterin en dan weet je, RKC krijgt altijd dat momentje. Het kwam, hè? Ja, nou ze hebben wel. Twee, drie mo gevaarlijke momenten gehad en ze spelen op de counter. En, uh, als je dan een bal verliest op het middenveld of voorin, uh, dan komen ze gewoon heel snel uit. Dan zijn ze, je ziet als ze daar goed op getraind hebben, hè. de ballen erachter. En ze zijn uh, wel één of twee keer vaarlijk geweest. En, ja, dan kan je ook nog een keer uh, tegen doen aanlopen. Want uh, ja, zo real moet je ook zijn. Terwijl je handen wrijf het aan deze wedstrijd begon. Want je hebt gisteravond voor die buis gezeten, je hebt het gezien. Je denkt, nou, daar gaan we. Ja, ja we hadden er ook zin in. En, uh, we wisten wat, wat we. Ja, we konden de eerste plek overnemen. En, ja, dat hebben we gedaan, maar we zijn zeker niet tevreden heb gespeeld vanavond. Dat moet wel tot tevredenheid stemmen. Niet alleen omdat je anders in de kou had gezeten, maar gewoon omdat je weer balt. Ja, nou ja, om het al met al pak ik toch mijn wedstrijdjes wel mee. en uh, ja, Het is niet waar je gewend bent door altijd te spelen. Maar ja, als je dan speelt, dan is het toch altijd wel lekker, ja. Het is wel een gekke competitie, hè? Het is uh, een spannende competitie. Ja, het is elke keer als je denkt, nu gaat, nu gaat iemand profiteren of nu gaat iemand winnen... Dan... Ja, dan kan je in één keer een verrassende uitsleggen. Gisteren PSV, wij laten nu weer punten liggen. En, ja, het is maar afwachten wat de rest weer gaat doen. Het is, het is een hele, hele gekke competitie. En we moeten wat stabieler worden en wat meer die drie punten pakken. want uh, Dan kan je gewoon weglopen bij de concurrentie. Peter Wissroof zei dat na de 0-0 van zijn ploeg FC Twente tegen RKC. Dan gaan we ook nog even kijken naar NAC VVV. Dat was heel lang 0-0 en toen in de blessuretijd... viel de 1-0 van Botekien. NAC won dus. Eens kijken hoe de verliezende trainer Ton Lokhoff daarover uh, uh, ja, praat. Ton met een punt had je misschien nog kunnen leven... maar deze nederlaag, kun je die verteren? Ik zou hem moeten. Het nee, is heel vervelend natuurlijk, een wedstrijd die, die geen winnaar verdiende de beste kansen, als je over kansen wat hebben wij gehad. De strafschop van Joekie, de kans van Seip. Ik vond ons aanvallend ook verder eh, dat we aanvallend niet te weinig gebracht hebben. Maar ook niet in de problemen kwamen. En, en we wisten dat Nak wel gevaarlijk was met standaard situaties. En dat de eerste coronas of, of vrije trappen daar, die, die konden we goed verwerken. Ja, en dan de laatste minuten valt hij toch. En, en dan wint Nak. En of het dan verdient is of niet, dat is... Niet ter zaak, want hun hebben drie punten en wij, en wij niks. Dat maakt helemaal niks uit in deze fase van de competitie... en op de plekken waar jullie staan. Nee, je ziet twee ploegen die, die, die wat dat betreft... Uh, redelijk gelijk aan elkaar gewaagd zijn. En, en, en, en beide in deze wedstrijd weinig kansen creëren. En nogmaals, als je dan echt de 100% kansen ziet... Nou ja, dan, dan, dan, dan staan wij 2-0 voor. Maar dat telt niet, want ze moeten erin. En zeker die strafschop. Ja, En dan is het wel heel sneu voor de ploeg. Want, want ondanks dat we zeker voor hen niet goed gespeeld hebben... We hebben wel goed verdedigd. We zijn niet in de problemen geweest. We hebben kaarten geknokt. Ja, dan is het erg zuur dat je in de 93 minuten minuut die goal tegenkrijgt. Ja, cruciaal moment natuurlijk al heel vroeg in de wedstrijd. Het missen van de penalty. Was het de bedoeling dat hem zou nemen? Ja, anders neemt hij hem niet. Nou ja, goed, het gaat wel eens fout bij ploegen natuurlijk. En in de voorlaatste wedstrijd had Van Haren gemist natuurlijk tegen Roda. Dus misschien dat er wat verwarring was op het veld. Maar daar was geen sprake van. Nee, daarom nam Otsum. Van Haren had volké gemist. En, en ook al in de, in de bekerserie tegen Ahead. Ja, dan wordt het op een gegeven moment tijd voor een ander. En dat was nu Joekie. En, en die was ik heel overtuigd. Want die wilde hem ook al voorkeur tegen Roder nemen. En ondanks dat hij dan neergehaald werd. Dan, dan weet ik, dan, dan komt dat gezeur. Als je dan zelf neemt en je mist men Maar maakt hij hem. Dan, eh... Maar op de training schieten ze er goed in. En, maar de wedstrijd blijkt ook anders te zijn. Alleen dat was natuurlijk wel in zo'n moment dat je voor kan komen. En een Nak moet gaan komen. En wij met ruimte. Alleen het eind van de rit is die straks op zat. niet, is dat de tweede die we missen. Op, op, op, op cruciale momenten in wedstrijden, ja dan is dat zuur. En uh, dan moeten we hier uh, weer overheen stappen. En dat zei Tom Lokhoff na de 1-0-nederlaag van zijn ploeg tegen NAC. U hoorde in gesprek met Jeroen Grutter. Ja, Vitesse gaat door op de manier waarop ze uh, het vorig jaar zijn geëindigd, uh, Richard. Ze worden weggespeeld vanavond door AZ. Het is ontluisterend hoor, om te zien hoe Vitesse vanavond acteert in Alkmaar. Het is slap, lusteloos. De eerste helft ging bij Vlagen nog wel. Ook de eerste vijf minuten na rust. Maar vervolgens toen AZ op 1-0 kwam, viel het als een kaartenhuis in elkaar. Nu misschien een aardige aanval over de rechterkant met Van der Struik... bij de 4-0 tussenstand. 82e minuut. Theo Jansen, die gefrustreerd rondloopt, speelt de bal breed... naar Kalas in de middencirkel. Aardige paas nu naar Kakuta... Die... Moet dan met een dribbel gaan komen. Gaat het Strassel gebied in. En neemt de bal dan ook nog aardig mee. En scoort de eretreffer. Zo waar voor Vitesse. Kakuta is de maker. En in de 83ste minuut komt Vitesse dan dus terug tot 4 tegen 1. Maar het is allemaal veel en veel te laat. De spanning is aan alle kanten weg. Want AZ... Is veel en veel beter vanavond met El Tidor. Natuurlijk als de grote man. Drie goals kwamen van hem. Eentje van Berens. En dezelfde Tidor speelt de bal nu terug naar de linkerkant. Naar Gorten. Die een uitstekende assist op zijn naam kan bijschrijven vanavond. Dan weer terug naar Viergever. En die vervolgens met een lange bal richting El Tidor. Het duel wordt dan gewonnen door Van der Heijden. Bij de 4-1 tussenstand dus in de 83 e minuut. Bal in de middencirkel bij Van Ginkel. Die houdt de bal dan in zijn bezit. En speelt hem kort. Naar Van Anolt. Combinatie met Kakuta op de helft van AZ. Dit ziet er ook goed uit. Van Anolt moet dan met de voorzet gaan komen bij de tweede paal. Daar staat Reis. Maar de bal wordt weggekopt door Rijnen. Dan een omhaal. Dat ziet er aardig uit van Ibarra. En een uitstekende reflex van Esteban. Anders was het waarschijnlijk nog 4-2 geworden. De bal gaat over de zijlijn en dus een corner voor Vitesse. Die wordt kort genomen. Theo Jansen komt naar de bal toe. Voorzet, bal weggekopt door Rijnen. Niet goed. De afvallende bal is voor Kakuta. De bal wordt weggehaald door viergever. Nog een keer Kakuta op de borst bij Rijs. Onzichtbaar in deze wedstrijd. Maar goed, van Rijs weten we wel dat hij uit het niets ineens een doelpunt kan maken. Ik zie het eigenlijk vanavond niet meer gebeuren voor Vitesse. Dat het jaar 2012 zo teleurstellend afsloot... Met een nederlaag in Friesland bij Heerenveen. Ook daarvoor al een uh, gelijkspel tegen RKC. Een nederlaag in Venlo bij VVV. Vitesse dat heel duidelijk in een vrije val is beland. Stond uh, bijna bovenaan in de eredivisie enkele maanden geleden. Maar nu zakt het toch steeds verder en verder weg. Zes minuten nog in dit duel. Vitesse dus op 4-1 gekomen door Kakuta. En dat is de tussenstand van dit moment. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In de eerste wedstrijd na de winterstop... heeft koploper Bayern München in Duitsland geen fout gemaakt... tegen de gepromoveerde club, Greuter Fuurt. Bayern won met 2-0, twee treffers van de kwaad Mandzukic. Hayen Robbe viel 20 minuten voor tijd in... en speelde zo zijn eerste officiële wedstrijd... sinds hij half november tijdens het Interland tegen Duitsland geblesseerd raakte. Bayern Leverkusen blijft bij dankzij een 3-1-overwinning op Eindracht-Frankfurt. En blijft bovendien de naaste belager van Bayern. De overige uitslagen, Wolfsburg-Stuttgart 2-0. hoffenheim borussia Mönchengladbach 0-0. Mainz-Freiburg 0-0. En weer de bremen borussia Dortmund 0-5. Gisteren al won Schalke 0-4 van Hannover 6 5-4 werd het. Aan kop gaat Bayern München met 45 punten, Bayern Leverkusen heeft er 36... dan Dortmund met 33 en dan Frankfurt met 30. Allemaal na 18 ronden. Dan de Engelse Premier League, daar heeft Swansea City met 3-1 gewonnen van Stoke City. Oud uit oud fijnorde Jonathan de Guzman scoorde twee maal voor de ploeg uit Wales. Liverpool won voor eigen publiek 5-0 van Norwich City. Oud-Ijkziet Luis Suarez maakte de tweede. Manchester City versloeg thuis Fulham de club van Martin Jol met 2-0. David Silva scoorde twee maal. Newcastle Reading werd 1-2, West Ham United speelde gelijk tegen Queen's Park 1-1. Wigan tegen Sunderland 2-3 en West Brom tegen Aston Villa 2-2. Manchester United gaat met 55 uit 22 aan kop, gevolgd door Manchester City met 51 maar wel uit 23. Dan Chelsea, derde met 42 uit 22. Tottenham heeft 40 uit 22 en is daarmee vierde. Morgen is er Tottenham Hotspur tegen Manchester United en Chelsea tegen Arsenal dan Spanje vier wedstrijden in de Primera Division Real zoals je dat tegen Barcelona 3-2 de eerste nederlaag van Barça in deze competitie. Messi en Pedro scoorden voor Barcelona dat nog wel met 2-0 voorkwam maar dus vervolgens met 3-2 verloor. Granada tegen Rayo Vallecano 2-0. Celta Sevilla 1-1 en Malaga tegen Celta de Vigo is bezig om 10 uur begonnen volgens mij nog 0-0. Barcelona gaat de kop met 55-20 gevolgd door Atletico Madrid 4 40 uit 19. Real heeft er 37 uit 19. Is derde en Real Betis 34 uit 19. En is daarmee vierde. Morgen wordt nog gespeeld Valencia-Real. En Atletico Madrid tegen Levante. Dan in Italië Palermo Lazio-Roma 2-2. En Juventus-Udinese 3-0. Dat is een tussenstand. 4-0 inmiddels al. En dat is een tussenstand. Want die wedstrijd is om kwart voor negen. Begonnen dus ook bijna afgelopen... Juventus gaat aan kop 45 uit 20 en dat worden er dus 48 uit 21. Lazio Roma heeft er 43 uit 21, staat 5 punten achter. Napoli is derde, 42 uit 20. En Inter is vierde, 38 uit 20. En tot slot de Belgische eerste klasse. Agent standaard 0-0. Lierse, Waasland-Beveren 0-0. Racing Genk tegen Charleroi 3-1. Voor Racing Genk scoorde Plet 1 maal. Kortrijk-Beerschot 4-0. Bergen-KV Mechelen 2-3. En Leuven tegen Lokeren. De doelpunten waren goedkoop. 2-6 werd het. Anderlecht gaat een kop uh, met 52 uit 22. Zulte waregem heeft er 44 uit 22. En dan volgen Lokeren met 43, maar dan uit 23. En Standaar met 39 uit 23. Morgen is de Brugse derby tussen Cerkelen en Club. En Anderlecht speelt thuis tegen Zulte waregem dan is vandaag in Zuid-Afrika de 29e editie van de Afrika Cup van start gegaan. Ragnar Niemee volgt voor ons dit toernooi. Uh, vorig jaar was dit toernooi ook al. Toen in Gabon en Equatoriaal Guinea. Waarom spelen ze dit jaar alweer? Want het is toch niet uh, gebruikelijk? Het kan niet elk jaar prijs zijn, wil je maar zeggen. Ja. Nee, zo is dat. Nou ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Er is voor gekozen om in de oneven jaren te gaan spelen. Ja, dan zal je een keer, een keer extra moeten spelen. Van 2012 ga je dan rechtstreeks door naar 2013, dit jaar. En dan wordt dat 2015, 2017. Dus vandaar dat het Afrikaans voetbalpubliek twee keer wordt verwend. Het toernooi zou ook ergens anders gespeeld worden. Zou oorspronkelijk in Libië worden gespeeld. En dan in 2017 in uh, Zuid-Afrika. Maar vanwege alle politieke spanningen. Nou ja, goed, daar is genoeg over gezegd. Gaddafi, alles wat daar aan de hand is geweest. Niet zo handig om daar te voetballen. En dus is het toernooi van Zuid-Afrika naar voren gehaald. Is Libië aan de beurt in 2017 als dat uh, dan kan. En ja, vanwege het WK. BK... Van twee jaar geleden, van drie jaar geleden bijna weer. Uh, stonden de stadions er toch al, natuurlijk? Ja, uh, Zuid-Afrika tegen Kaapverdië. en Marokko tegen Angola waren de wedstrijden op de eerste dag. Hoe is het afgelopen? 180 minuten voetbal, 0 goals. Dus uh, dat was uh, een, een flinke zit wat dat betreft. Uh, die openingswedstrijd was die van het gastland. In Soccer City, zoals dat stadion uh, niet helemaal officieel heet... maar zoals we het wel kennen, de verloren WK-finale van het Nederlands Elftal tegen Spanje. Kaapverdië tegen Zuid-Afrika. 0-0, uh, een geen grootste wedstrijd. Bij Kaapverdië wel een, een klein Nederlandse tintje met uh, Tony Varela van Sparta in de basis... Tegen een aantal spelers die ook in Zuid-Afrika nog aan het WK meededen. meededen. En daarna Angola tegen Marokko... Met heel veel Nederlandse inbreng. Dat was een uh, half uh, ja, Marokkaans-Nederlands team, zou je kunnen zeggen. Met deelname van Noordin Amrapad, uh, oud PSV met ka uh, Karim El Amadi. Oud Feyenoord, Moenir El Hamdawi, ex-Ajax. Asahi, die deed ook mee, die nu bij Liverpool speelt. Dus dat uh, maakte het op zich al, al leuk om naar te kijken. Ja, maar geen spelers die nu nog spelen bij ons? Uh, nee, geen spelers die nu uh, nog spelen. Maar goed, die we dan toch maar een klein beetje... Uh, van ons euh, zien. Ja. <hums> uh, wat, zijn de, wat zijn de grote kansen? Hè? Nou ja, het grappige is dat uh, Ivoorkust uh, elk jaar eigenlijk sinds 2006, land plaatst zich niet in 2004, sinds 2006 eigenlijk uh, geldt als de favoriet. Dat komt door Drogba, dat komt door spelers als uh, Salomon Kalou, uh, de broers Toure van Manchester City, noem ze allemaal maar op. Dat zijn de beste voetballers eh, Zuid-Afrika. Op Ivoorkust staat ook het hoogst op de FIFA wereldranglijst in de top 20. Maar elk jaar gaat het mis. Neem vorig jaar de strafschoppenserie toen tegen Zambia. Eh, ja, Dat kleine Zambia won toch maar weer van die rijke spelers uit eh, Ivoorkust. Maar dat geldt wel weer als de torenhoge titelfavoriet. Ja, en zo vlak na een WK, willen ze dan nog komen, die, uh, die mensen in Zuid-Afrika... die ja, over het algemeen toch al niet heel veel geld hebben om naar voetballen te gaan? Ja, ja of daar een causaal verband is, weet ik niet. Dat zou wel heel goed kunnen, hoor. Um, maar wat duidelijk is, is als je vanavond naar de openingswedstrijd keek in Soccer City... ...twee wedstrijden voor één prijs zou je kunnen zeggen, want beide wedstrijden werden daar in Johannesburg ge gespeeld. Ja, dan zijn die tribunes voor 80% leeg. Dat is geen goede reclame zo aan het begin van het toernooi. Dan kun je je natuurlijk afvragen, is het slim om in zo'n groot stadion te gaan spelen? Bijna 90.000 plaatsen, grootste stadion, mooiste stadion van Afrika, dat dan weer wel. Um, maar ja, je kon de afgelopen weken toch al een beetje merken in de publicaties die er zijn geweest... dat de blik toch de afgelopen jaren heel erg gericht is geweest op uh, het WK-voetbal van 2010. Dat was het toernooi voor Zuid-Afrika. Um, ja, en dan was dit toernooi, dat kwam er opeens tussendoor, zou je kunnen zeggen. Daar zijn de mensen toch niet zo mee bezig. Er is ook niet zo heel veel publiciteit omheen geweest. Ze hebben dat wel geprobeerd de afgelopen dagen om dat nog wat, uh, nog wat extra's te geven... om de schoen er toch een beetje in te krijgen. Maar, ik ben heel benieuwd of dat gaat veranderen. Er zijn wel veel landen die mensen gaan meenemen... maar of dat er tienduizenden mensen zijn die alle stoeltjes zullen gaan vullen... in een aantal van die WK-stadions, dat moet je maar afwachten. We zullen het ongetwijfeld nog heel veel horen van jou de komende week, eh, Ragnar Niemeyer. Bedankt. We gaan eerst naar Richard van de Maarde. Ga de heeft, Gaat de bal halen bij Esteban En de armen gaan omhoog bij de spelers van AZ. En ook bij Gert-Jan Verbeek, de coach van de Alkmaars. Dus 4-0. 4-1, sorry moet ik zeggen. Want in de slotfase was het nog Kakuta die een treffer namens Vitesse maakte. Maar het zijn toch hele duidelijke en keiharde cijfers. Zeker voor Vitesse dat zwak speelde. Eigenlijk was het ontluisterend, zeker in de tweede helft. AZ maakt indruk vanavond en voor het eerst in vier maanden tijd wint het weer eens een thuiswedstrijd dat was dus wel even geleden alle lof voor AZ dat dus heel duidelijk en dik en dik verdient met 4 tegen 1 van de nummer 5 op de ranglijst Vitesse this other guy but he's rather old enough to be my father so he is not the one for me cause I fancy younger man I'm at a loss not a coincidence he left me because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 Is such a problem if he is? old, as dat as wat does heeft gezegd. dat ik that I'm heet het nummer en het is van Liana Lahavas. Oh, oh, oh, oh, oh, alle wedstrijden van vanavond. Na de nederlaag van PSV gisteren had FC Twente vandaag tegen RKC optimaal kunnen profiteren. Maar de Twentenaren pakten dus maar één punt. Voor de trainer Steve McLaren was er dan ook maar één woord voor deze avond. En ik denk dat het woord voor tonight was. Uh, was frustrating, Maar uh, het team. We hadden heads, We kept going, We kept uh, trying to creëren. Krediet aan RKC. Ze defended heel well, goed. which is their strength.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 Als je dan de bal verliest op het middenveld of voorin, en, dan komen ze gewoon heel snel uit. Dan zijn ze, je ziet dat ze daar goed op getraind hebben, hè, de ballen erachter. En ze zijn wel één of twee keer vaarlijk geweest. En, ja, dan kan je ook nog een keer tegen het doel met aanlopen. Want uh, ja, zo real moet je ook zijn. AZ Vitesse werd 4-1. Alle goals vieren naar rust. Elterdoor maakte 1-0. Berens 2-0, 3-0 Elterdoor, 4-0 Elterdoor. En de uh, treffen van Vitesse kwam van Kakuta. Dan Heddeven, Herakles. Het was 0-1 na 50 seconden Everton. En dat bleef het ook. Een wedstrijd waar al heel snel dus werd gescoord. De toeschouwers, de toeschouwers hadden dan ook niet te laat moeten komen. Volgens de trainer van Herakles, Peter Bos.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 En als je in de eerste minuut een doelpunt tegenkrijgt... moet je als trainer van Veen, Marco van Basten, toch denken... we hebben nog 89 minuten om het goed te maken. Als je iedereen tegenkrijgt, beter in de eerste minuut dan in de laatste minuut. Uh, ja, het is alleen een onbegrijpelijke fout. Dus is een communicatie tussen Christian Koem en Jeffrey. En beide kijken elkaar aan. En bag bal gaat er overheen, en die staat gelijk 1-0 achter.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 Nak vvv werd 1-0, de goal viel uh, ver in de blessure de tijd en was van Bottekin. NAC-Durman Terauweluij stopte na een kwartier... een strafschop van VVV'er otsou Een belangrijke overwinning voor Nak. en die zegen betekende ook nog eens... de eerste drie punter voor, voor NAC-trainer Koordelje. Ja, heel belangrijk. Niet alleen voor mij, voor iedereen, voor de club. Want uh, ik zei ook voor het begin van de wedstrijd... want daar kan je hele goede zaken doen. Dat hebben we goed gedaan.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 Uh, we staan 17, is dus staan er niet goed voor. Ja, dan, uh, dan is deze drie punten... Was er, uh, maar ja, dus die voelt heel erg lekker aan. Drie punten, waar Terroula dus blij mee is in de strijd tegen de degradatie. Maar ja, de trainer van VVV, Lokhoff, kan natuurlijk niet tevreden zijn... met dat late doelpunt en met die nederlaag. Nee, het is heel vervelend natuurlijk. Een wedstrijd die, die geen winnaar verdiende. Uh, het zijn de beste kansen, als je over kans wat hebben wij gehad. De strafschop van Joep, de kans van Seip. Ik vond ons aanvallend ook verder uh, dat we...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 Twente nu een kop, 41 uit 19. PSV is tweede, 40 uit 19. Ajax en Feyenoord kunnen morgen gelijk komen met PSV. Althans, één van de twee, want ze spelen tegen elkaar. 37 uit 18 hebben ze allebei. En de vijfde plaats is voor Vitesse, uh, 35 uit 19. Dan onderin, vierde van onder, NAC Breda. 17 punten uit 19 wedstrijden. Daaronder Roda, 15 punten uit 18. Roda speelt morgen nog. En VVV, 15 uit 19. En Willem II sluit de rij met 12 uit 18. En en wat is er dan morgen allemaal te doen? Om half 1 Groningen tegen FC Utrecht. Om half 3 Ajax Feyenoord en Willem 2 Ado Den Haag. En om half 5 ook nog Roda JC tegen NEC. Dat is over het voetbal en dan verder met tennis. Komende nacht in Melbourne, de zevende dag van de Australian Open. Marcella Mesker volgt uh, het toernooi Down Under. Uh, is het lekker weer weer, weer, weer in Melbourne, hè Marcella? Ja, we hebben een paar uh, hele warme dagen gehad. De laatste dag is het uh, wat beter. Het was een beetje uh, winderig uh, vannacht. Uh, dus iets koeler, maar dat is op zich natuurlijk wel lekker. Uh, vooral voor de mannen die lang op de baan staan. Ja, laten we even kijken naar de vrouwen eerst. Uh, de als tweede geplaatste Maria Sharapova. Uh, twee rondes uh, bijzonder veel indruk. Uh, en in de vorige ronde ook door Venus Williams te verslaan. Wie krijgt ze nu? Ja, morgen speelt ze uh, de derde partij uh, op het uh, centenkort Vannacht dus, onze tijd. Uh, heel vroeg in de ochtend voor ons. En ze speelt tegen de Belgische Kirsten Flipkens. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk. Een, een buurvrouw van ons. En uh, Kirsten Flipkens, ja, goede vriendin van Kim Kleisters. Maar altijd natuurlijk in de schaduw. Uh, ook een bescheiden tennister. Maar toch in de top 50. Bezig uh, aan een hele goede periode. Voor het eerst nu in de vierde ronde van een Grand Slam. Uh, ja, en dan tegen Maria Sharapova, die in drie wedstrijden nog maar vier games heeft verloren. Dus dat is niet een heel lekker vooruitzicht. Maar uh, ze heeft niets te verliezen. Um, en uh, ja, die Kirsten Flipkus die, die wil nog wel eens uh, heel anders spelen. Een beetje service volley, een beetje naar het net... Of ze daar de kans tegen krijgt, ik denk het eerlijk gezegd niet. Want Sharapova die is in top en topvorm. Eh, krijgt nauwelijks games tegen. is trouwens sinds 1985 niet meer gebeurd... dat een uh, speelster twee rondes achter elkaar met uh, 6-0, 6-0 won. Nou Dat deed uh, Sharapova hier dus in die eerste twee rondes. En daarna uh, Venus Williams, nummer 1 van de wereld in het verleden... en ook een voormalig Grand Slam kampioen, gewoon met 6-1, 6-3 wegtikt. Dus uh, Sharapova vorig jaar... Uh, finalisten op de Australian Open, toeverlors van Azarenka. Maar nu uh, ja, voel je dat ze gewoon meer wil. En ja, wie weet zit het erin. Ze is in ieder geval heel goed in vorm. Ja, als ik jou hoor, wint ze gewoon. Nou, uh, Serena Williams. Ik denk dat het Sharapova of Serena Williams wordt... Of misschien wel Azarenka. Uh, maar die vind ik ietsjes minder uh, in vorm. Iets minder goed spelen dan vorig jaar. Want toen had zij die eerste drie, vier uh, rondes tot en met de kwartfinale nauwelijks punten tegen. En ze heeft nu toch ook al een setje verloren. Dus ik denk dat die een beetje de druk uh, voelt van uh, het favoriet zijn. En het uh, nummer één van de wereld uh, uh, ja, op je schouders meedragen. Dus uh, voor mij Sharapova of Williams. Ja, zijn er vannacht of morgenochtend vroeg nog andere interessante vrouwenpartijen? Nou Bij de vrouwen um, ja, moeten we toch uh, naar uh, Azarenka of Williams of Sharapova kijken. Nou, uh, uh, Azarenka en Williams die speelden vannacht, dus die hebben morgen een dagje vrij. Dus dan kom je in, in, de, in de regionen daaronder. Dan krijg je bijvoorbeeld de Poolse Radwanska, nummer vier van de wereld. Een finaliste van vorig jaar. Die speelt tegen Anna Ivanovic... Ook best een leuke wedstrijd. Uh, voormalig nummer 1 van de wereld, dus uh, daar wordt ook wel wat van verwacht. En nummer 5 van de wereld, Angelique Kerber, hebben we nog niet zoveel van gehoord. Maar goede linkshandige, hele vaste, terugslaander kan je er noemen. Maar een, een goede wedstrijdspeelster. Nou, zij zit er ook nog in. Zij speelt tegen een Russin Makarova. Ha, en bij de mannen komt de nummer 1 van de wereld, uh, Djokovic in actie. Hè? Tegen wie? Ja, tegen Stanislas Favrinka. Uh, nou, we weten van Favrinka dat hij natuurlijk altijd achter Roger Federer zit in uh, Zwitserland. Maar we weten ook dat hij heel veel respect geniet van uh, de grote namen van uh, een Djokovic, van een Murray, van een Nadal, van een Federer. Uh, want Favrinka uh, ja, is ook al wat ouder. Uh, heeft heel veel Grand Slam toernooien achter zijn naam staan. Verliest bijna nooit in de eerste of tweede rondes. Haalt heel vaak kwartfinales, vierde rondes. En is gewoon een hele degelijke goede tegenstander die ja, een, een, een, een tandje uh, beter kan spelen... Uh, als die op het, uh, het centenkoord speelt voor het oog van de wereld. Nou, dat gaat morgen gebeuren. Mm -hmm. Want zij zijn de avondpartij uh, ja, primetime in Melbourne. Dus dat is uh, morgenochtend uur of uh, tien uh, bij ons. Uh, dus ja, dat, dat, dat wordt een hele mooie wedstrijd. Djokovic, natuurlijk favoriet, want dat is hij tegen iedereen. Maar Favrinca, ja toch een mooie tennisser om naar te kijken. Mooie technische tennisser, sterke vent. Kan hard slaan, kan dat tempo aan van Djokovic. Dus ik verwacht daar gewoon zeker hele mooie punten. En uh, wie weet, uh, een spannende partij. Verder nog uh, bij de mannen? Thomas Berdytje in actie tegen Kevin Anderson, Ja, die hele lange Zuid-Afrikaan van 2,4 meter. Vier. Nou, dan weet je het wel. Een uh, beest van armen. een service uh, in <laughs> huis. Maar goed, dat heeft Berdych ook. Dus ik denk weinig rallies, Niet zo heel veel te genieten voor de toeschouwers. Het zal daar uh, patsboomtennis zijn. 1, 2, 3 klappen en klaar. Maar uh, wel um, een, een, een, een niveau uh, waar je u tegen zegt. En de winnaar daarvan, ja, die speelt dan weer in de kwartfinale tegen Djokovic of Vavrinka. Dus dat is best een stuk. Uh, Sterk kwart, om het zomaar te zeggen, van het schema. Ja, nou, Marcelle, ik, ik weet het allemaal weer. Maar ik heb nog 30 seconden over, dus je mag nog even vertellen... Uh, of, of jij net zo hard hoopt dat Federer toch weer die finale haalt en wint? Nou, ik ben... Ja, Ik geniet van Federer, maar echt hopen dat hij wint. Um, ja, Ik vind fantastische tennisser, maar ik hoop net zo goed dat Andy Murray... Ik ben heel benieuwd hoe oh, Murray het gaat blijven. doen. He? Jij ja. uh, moet neutraal blijven, hè? Ja, een beetje neutraal blijven. Novak Djokovic kijk ik ook heel graag naar. Uh, jammer dat de Nadal door dit jaar niet bij is. Maar ja, je weet bijna zeker dat een van deze drie jongens het gaat winnen. En uh, niet van anderen gaan uh, verliezen dan uh, ja, van elkaar. Dus... Um, 1, 2 of 3. Nou, laten okay. we zeggen. Djokovic. Uh, wat mij betreft, uh, de beste kaarten nog. Oké, okay, bedankt Marcella en veel plezier vannacht. Graag, ja. Jan Smekers heeft in Calgary de wereldbekerwedstrijd... over 500 meter gewonnen in een nieuw Nederlands record. 34 seconden en 32 honderdste. En dat is 800ste sneller dan het oude record... dat ook al op zijn naam stond. En Jeroen Stegenburg praat met Smekers. Ja, van harte gefeliciteerd. In tijd is het een makkelijke rekensom. Is het je beste race ooit? Voelt, voelde hij ook zo? Uh, ja, ik voelde supergoed. Ik was goed weg nu. 9-5 opening, dan weet je dat je, dat je meedoet. En, uh... Dat wist jij niet toch, tijdens de race? Nee, dat weet ik niet, maar ik merkte dat ik heel dicht bij Kato zat. En, uh... Doorgaans rijdt hij gewoon een hele harde opening. En, uh... Dat hij eerste binnen mocht heel goed, kon ik goede klappen maken op de kruising. En toen verloor ik wel wat snelheid in de laatste buitenbocht. viel ik iets voorover, alleen uh... dat herstelde ik wel goed, het laatste rechte stuk. Ja, kwam dit, hij bestaat niet, wordt vaak gezegd, de perfecte race. Kwam dit in de buurt? Ja, hij was gewoon een goede race, maar geen perfecte race. En... Uh... Ja, natuurlijk. Je wilt altijd harder. Alleen uh, nu 34, 32. Dat is gewoon echt een super tijd. En dan, uh, ja, dan sta je in een mooi rijtje. Ja. Maakt het het ook bijzonder dat het hier gebeurt? Dat je een wedstrijd wint op zo'n zo hooglandbaan. Op, in zo'n zo sprintersbolwerk. Ja, absoluut. Uh, alle concurrenten zijn er. Uh, het niveau is hoog. En zeker op een baan als Calgary... Uh, ben je met één foutje word je afgestraft. En uh, dan laat ik zien dat ik gewoon wel weer uh, goed rij en niet... Uh, niet meer gek laten maken door alle snelle tijden die gereden worden. En, uh, ja, daar kan je gewoon trots op zijn en uh, ja, verder richting het seizoen nemen. Hoe kom jij hier naartoe? Want veel schaatsers komen naar Noord-Amerika en rijden kelken als een soort voorbereiding op volgende week. Jij hebt hier twee races om het te doen en je doet het. Ja, absoluut. Dit is mijn, uh, dit is mijn weekend. en uh, Helaas mag ik volgende week niet rijden, alleen ja, dan moet je het hier maar doen, toch? Is dat moeilijk om, om ja, dan één, eigenlijk twee kansen te hebben vandaag en morgen? Um, nee, dat is niet moeilijk. Ik ben, uh, ik ben hier en ik mag hier de World Cup rijden. En dan, uh, dan wil ik ook zo hard mogelijk rijden. En dan, wat volgende week is, dat maakt me niet uit. Hoeveel rek zit er nog in? Je rijdt nu 34-32. Waar kan dat heen? Uh, Naar nou, 33 hoop ik. Hè? Dat, uh, ja, dat is uiteindelijk het doel. En, uh... Dat heb je wel eens gezegd, richting wereldrecords kijken. Dat is lang geleden dat, dat de schaatsers daar in de buurt kwamen. De, de, de tien beste tijden, dat allemaal uit 2007-2008. Wordt er nu langzaam weer naartoe gekropen? Uh, dat denk ik wel, zeker weg richting de Spelen, dat iedereen uh, nog een, een schepje erbij op doet. En, uh, ja, je ziet dat het niveau, er wordt wel vaak 34-3 gereden nu. En, uh, ja, ik denk dat het uh, volgend jaar nog harder gaat en, uh, en dat er dan uiteindelijk 33 worden gereden. En, ja, dat... Het zal misschien nog niet dit of volgend jaar zijn, maar dat gaat er wel aankomen, denk je. Jan Spekers, nieuw Nederlands record op de 500 meter. Max van Wezel rijdt tussen 11 en 12 met het oog op morgen. Langs de lijn is morgenmiddag terug om 2 uur. Onder andere met Ajax, Feyenoord en Twan en Tom. Tot dan, reddige In Vroege Vogels hebben we nee, dit nee, keer... wacht een... nee, nee. even hoor. Luister eens. Ik hoor niks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 Het nieuws van alle kanten. Richting Pelle, Martin Zindi. Het is 2 Daar is Ja, goedemiddag. Ik kom even naar uw televisie kijken. Naar mijn televisie kijken? Ja. ja er is helemaal niks mis mee. En het is zondag. Ja, daarom dacht ik. Uh...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 Is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Alle wedstrijden live op je TV, online of mobiel. Bel 0909-0101 10 of ga naar erivisilife.nl voor een uniek aanbod. Dit alarm ken je. Maar naast deze sirene is er nu een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid.